Marianne Hageman met het NOS Journaal. De... langs de kust van North Carolina. Ze trekt verder in noordelijke richting. In zeven Amerikaanse staten geldt de noodtoestand. En in totaal moeten zo'n 2 miljoen mensen een veilig heen komen zoeken. In North Carolina zitten nu honderdduizenden mensen zonder stroom. Door de orkaan zijn hoogspanningsleidingen vernield en veel straten staan blank.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 Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat in totaal 50 kilometer file. Je krijgt de files in de randstad vanaf 3 kilometer? Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, 6 kilometer tussen Hoofddorp en knopend Badhoeverdorp door een aanrijding. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn, 4 kilometer voor de Afrit Avenhoorn. Ook daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstok is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, 6 kilometer tussen Prins Prinsklausplein en Delft-Zuid. Ook daar is namelijk een ongeluk gebeurd. A15 Nijmegen-Rotterdam, tussen knooppunt Del en Gorkum, 13 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum, voor knooppunt Lunette, 3. En ook op de A27 verderop, tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat het vast, voor knooppunt Rijnsweerd. Daar staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Collins and Something Happened on the Way to Heaven. Platen 1990 met Phil als zanger, op keyboards en op drums. Wat een multitalent is het ook. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 27 augustus 2011. We zijn er weer naar een week afwezigheid.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 Transmission. 5, 4, 3, 2, 1. This is the FM Zomfort. Fair.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 Hey To get it out, I've been holding my breath way too long We're missing the whole point, cause we're doing great I've been holding back way too long I am burning inside and at night I won't be sleeping I know you are at your place and wide right awake I know you feel me, I can see you in the shadows I know that I belong to you, there's no debate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 nou die kent kind of iedereen natuurlijk. Don Omar Lucenzo, Danza Caduro. Ik dan kan je zeggen Lorette, elke club, hij was er hoor. En nog meer dansnummers. Ze waren natuurlijk ook aanwezig in de grote clubs in Europa. En ook natuurlijk kleine cafés. Maar deze, Europees, wereldwijd, een grote hit: de bingo players. En het zijn gewoon twee Nederlanders. Ze doen het zo goed. Ze worden gevraagd om op verschillende clubs wereldwijd te spelen. En nu hadden een hit met Cry Just A Little. Goede plaat, cry just a little van de bingo players. En wat een plaat is het, hè? Ja. Goed, maar we uh, zijn niet alleen de uh, dance geweest. We dacht je, van de Crystal Fighters? Hebben een hitje gehad, of een hele grote hit moet ik eigenlijk zeggen, en is gekozen door 3FM als zomerhit van 2011.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 Zomervogels fluiten en iedereen is blij op straat. Hoge hakken, blote kuiten en we gaan door tot s'avonds laat. Zon op mijn Pimo ja hoor. De zon die schijnt op mijn Pimo Zonnie M en de kakeroetjes. En ik denk dat Mick Harney achter zit. Ik voel de zon een... Lijkt erop, lijkt erop Nog meer muziek Meisjes met ijsjes Disco dip Chatella Natasha. Met pistascha Met after 8 Meisjes Disco dip dus een meisjes met ijsjes En check de clip want het is een hele leuke En nog eentje die niet kan ontbreken natuurlijk Is natuurlijk Zangerines Met Romana Op de scooter heel Nederland lag plat Toeter, toeter, toeter, toeter. En Maurine is in hun uitzending of op maar TV. Op Volgens mij geniet daar van van die aandacht. Eieren, eieren, eieren, En als laatst hike lekker, lekker in de zon.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 zijn daarna in bed beland, airco op de stand Waterbed, dat zult er lekker mee Mierentietjes, vel, vingers op haar rode vel Hoe dat moet, dat weet ik wel Want zij was, want zij was mooi Want zij was, want zij was mooi Lekker, lekker in de zon Ja, ik ben weer op vakantie Lekker, lekker in de zon. En Haik dus, lekker, lekker in de zon En Jason, wie vind jou nou de zomer van 2011? Oh, ben je weer met jezelf bezig? My song, that's my song Where my drinks, I've been waiting Much too long, much too long And this girl in my lap Passing out, she's a blunt The last thing on my mind is Going home From the window, the window, window.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 Dit is een nieuwe talentenjacht in Sassenheim die binnenkort ook in Zandvoort gaat komen, om het zo maar te zeggen, in XL. Maar we hebben we eerst de ja, talenten of de voice uh, in Sassenheim en uh, de voorloper dus op Zandvoort. En uh, ja, vandaag de eerste voorronde. Okay. Ja, dat is een uh, heel groot evenement uh, Waar zo rond uh, de 25 e talenten op komen treden in 5 weken En uh, in 5 uh, weken uh, ja, kunnen ze strijden voor een cd single, Dus ze kunnen een cd single winnen En uh, eigenlijk als je in de finale staat, heb je eigenlijk al een beetje wat gewonnen Want ja. je staat op de grote podium voor 3000 man op feestweek Sassenheim Oh oké, okay. heel oh, te gek ja, Hele leuke prijs en um, uh, de, ik las toevallig op je Twitter dat je nog kan opgeven ja die kan je nog steeds als jij hier een woont in hebt talent dan kan je nog steeds opgeven en dan kan je vanavond gewoon nog meedoen of eventueel de volgende keren dat is 3 uh, september, 14 september en uh, en uh, nou die weet ik even niet maar ook die andere oh ja en 16 september de halve finale alweer dus uh, dus ja dus drie voorrondes, dus je kan je nog opgeven via www.onair-events.nl en als je je vandaag nog voor vandaag wil opgeven bel gewoon eventjes op 06 19 42 70 70. Nogmaals 06 19 42 70 70. Dus uh, dat uh, in Zassenheim vandaag, vanaf 8 uur, begint dat in Schachting. Uh, okay. dat, uh, dat is een gezellige kroeg in Zassenheim. Maar ondertussen komt mijn uh, chauffeur uh, aanrijden. Ik zal het dan instappen. En, uh, maar in ieder geval, uh, ja, het wordt een heel leuk evenement. Nog even een nieuwtje. Ja. Nou, nou, je weet dat ik ga trouwen en uh, dat ik uh, de komende weken helaas niet in de uitzending ben. Uh, maar ja, dat, dat mag de pretje drukken. Na mijn huwelijksreis, 21, 21 september, zal ik meedoen aan de schoetmobielrij. Ja, je vertelde het net. Grappig. Leuk. Ja, ja, speciaal voor het goede doel, voor Pluspunt. En uh, Pluspunt organiseert het uh, na vijf jaar weer een keer. En uh, dat komt uh, uh, helemaal goed.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 Ja, dat uh, moet gaan lukken. Ik ga snel mijn auto winnen, want anders zijn we te laat. De apparatuur moet natuurlijk al aangesloten worden. Maar ik, wil, uh, ik kan je vertellen, en garanderen dat het een topevenement wordt, om zeker even te kijken. De chassis en saffenij. Way. Cause I've been acting like someone milk All on the floor, it's your oxygen you shut The refrigerator, maybe that's the reason I've been acting so cold If I could escape And recreate a place that's my own world And I could be Your favorite girl Forever, perfectly Together, mm, tell me boy Now wouldn't I be sweet If I could be sweet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 It's too hot, too hot, too hot lady. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot, too hot, too hot lady. Cool and the gang, and too hot. Vanavond is zover so de Solex race hier in Zandvoort. In twee manjes van ieder 30 minuten strijden de Solex rijders om de felbegeerde beker... Om half zeven zal het de start zijn in de Haltestraat Klinken... ...waarna het hart van Zandvoort eventjes het terrein wordt van de Solex coureurs. Om 8 uur is de finish met of zonder pech onderweg. Deelname Holland Casino Solex Race is gratis en er zijn vele prijzen mee te winnen. En GFM doet ook mee. En in de studio zit Roy Haldeman. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, ik denk dat het de doden vallen. <laughs> en ik zag hier net even de bocht omgaan. Ik, ben, ik, zit, niet even, ik zit hier niet lekker, laat ik het zo zeggen.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 ja, ik heb me pas vorige week gevraagd, hoor. Oh. Ja, succes en ik denk dat het wel goed komt, hè? Ja hoor, zeker. <laughs> Roy, dankjewel en een hele fijne avond. Dankjewel. Oké, okay, het is 4 uh, voor 5 Entertainment for You. Met zometeen de tweede uur meer zomerhits, onder andere uit Oeganda. Dit is Simply Red en Sunrise. your eyes, I see the sunrise. Your face helps me Het cliché van deze zomer Nou We hebben weinig Sunrise gehad Simply Red hoorde je En Sunrise Ik zei net dat het Vijf uh, voor vijf was Maar dat klopt niet Vijf uh, voor zes En over een half uur zal Solex Race hier uh, in voor de start gaan Half zeven zal het start zijn Worden gegeven in de Haltenstraat En uh, juich een beetje voor Roy Halden Vind ik wel zo netjes Juich een beetje voor hem hij heeft het nodig, hij doet namelijk mee met een ZFM-shirt aan als ZFM. Dus ik vind niet dat hij mag teleurstellen. Twee uur, meer zomerhits. Ik vertelde net al, zomerhits uit Duitsland, Oeganda, Spanje en Zweden. En ook natuurlijk popster Henry met het showbiz nieuws. Wat is er gebeurd met, uh, met de celebs in Nederland? Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.